Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Amsterdam is bij een schietincident een man zwaar gewond geraakt. Het gebeurde rond 6 uur vanochtend bij een bedrijfspand in Amsterdam Zuidoost. De politie vermoedt dat daar een feest aan de gang was. Volgens de getuige waren er veel mensen aanwezig bij dat pand. Er zouden ook flessen drank en lachgas zijn gevonden. De schutter in Amsterdam is op de vlucht. De locaties van de koloniën van weldadigheid in Drenthe worden overspoeld door toeristen. Afgelopen week kregen de koloniën, die twee eeuwen geleden werden gesticht voor de armen in Nederland, de status van werelderfgoed. Volgens de musea komt de grote toeloop door de net verkregen UNESCO-status in combinatie met het slechte weer. Het advies voor dagjesmensen is om een aantal dagen vooruit te reserveren voor een bezoek aan een van de musea. Miljoenen huurders in de VS die tijdens corona voorlopig in hun huis mochten blijven, kunnen alsnog op straat worden gezet. Vandaag loopt het verbod op huiszettingen af. Dat werd een jaar geleden ingesteld om te voorkomen dat de dakloze opvang overvol zou raken en het virus zich sneller zou verspreiden. Door corona raakten veel Amerikanen werkloos en konden ze de huur niet meer betalen omdat het verbod op huisuitzettingen afliep, riep president Biden op tot verlenging, ook nu de Delta-variant zich snel verspreidt. Maar het Amerikaanse congres is het nog niet eens geworden over nieuwe wetgeving. De luchthaven van Kandahar in het zuiden van Afghanistan is getroffen door een raketaanval. De Taliban zou de aanval hebben uitgevoerd om vijandelijke luchtaanvallen te stoppen, meldt persbureau Reuters. De Taliban winnen steeds meer terrein rond belangrijke Afghaanse steden. Vandaag zijn er opnieuw hevige gevechten gemeld in Herat, de derde stad van het land. In de hoofdstad van de zuidelijke provincie Helmand zou een ziekenhuis zijn gebombardeerd door het Afghaanse leger.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 Verkeer richting Schiphol rijdt voorlopig om via Amsterdam over de A2, A10 en de A4. Het is niet bekend hoe lang de afsluiting gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Onderweg zometeen Hanny, vader Abraham komt eraan, maar eerst hier Willy Alberti, artiesteraan van Karel Verbrugge, geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926 en overleden in Amsterdam op 18 februari 1985. Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan en daarna straat hij op als acteur en televisiepresentator. En hij wordt al meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd aan een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht, die zowel het levenslied als opera kon zingen. Hoe hoort hem nu met zijn dochter? Wilke die met niemand laat zijn eigen kind alleen. Dat was muziek van Honey Met zo klein als jij. Daarvoor hoorde u vader Abraham met Zo is het leven. En de volgende dame is Willeke Alberti. Eigenlijk naam van Willy. Albertina Verbrugge, geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. Nederlandse zangeres en actrice. En ze is natuurlijk de dochter van Karel Verbrugge. Beter bekend als de zanger Willy Alberti. En nu hoorden ze zojuist met het uh, mooie nummer Niemand laat zijn eigen kind alleen. En nu Willy Alberti en Willeke Alberti met dat afgezaagde zinnetje. Ik zoek naar mooie zin. Voor het lokale omroep vanuit de badplaats Als Landvoort Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Muziek is beschikbaar gesteld voor kort draaien en ik zoek ze dan elke week uit. En dan maken we de kwaliteit iets beter. Want ja, de oude plaatjes zijn van vinyl en ze klinken niet allemaal meer zoals ze toen de tijd klonken we doen ons best om de kwaliteit een beetje omhoog te brengen. U hoort zojuist juist muziek van Anneke Greulow. Het brandend zand, ook hoort u de trekvogels met de vrijheid is de grootste schat. Onderweg zometeen. Conny van der Bos. ook Rob Nijs komt eraan. Maar nu eerst de nummer van Mieke, met de schoenpoetser van Santiago. Hij woont in een krot aan de rand van bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in kattenkwaad. Vlug als kwik, de held de schrik van de en onze straat, spijbelaar, altijd klaar voor het gappen van een koek. Een ruit kapot dat was een schot van Chatty van de Hoek. Hij stal voor ons likuurbonbons en iedereen werd ziek. En als men thuis vroeg hoe dat kwam. Dat was Schakie van de hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Schak, groot in het kattenkwart. Vlug als Quick, de held de schrik van de buurt en onze straat. spijbelaar altijd klaar voor het hap. Een schot van Shaky van en ieder ging zijn eigen weg, en Shaky. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het Vlug als blik, de held, de schrik van de buurten en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het gadden van een koek. Een dat was een schot van Shaky van Een ruik kapot, dat was een schot van Shaky van Hoek. tenten op voor maar in het veld En zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet De officieren brulden Jan, kom speel op je trompet Ze werden wakker in de vood, in de morgen keel en koud Maar Jan Klazes sliep in de armen van de dochter van de schoon Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den rio. Hij had geen geld en hij was geen held. En hij hield niet van het grijs geweld. Maar de was hij wel in hart en ziel. De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie.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 Jan Klaassen was trompetter in het leven van de prins. Hij marcheerde van de held tot de bril, Hij had geen geld en er was geen held. Hij hield niet van het krijgsleven, maar de wetter was hij wel in hart en ziel. Jan Klaassen zei vaarwel, mijn lief. Ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar. De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij.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 met Jan Klaas de, Tompre de Trompetter, moet ik zeggen, excuses. Jan Klaas de Trompetter. En daarvoor hoor u Conny van der Bos met Shaki van de Hoek. En de volgende dame is Hendrika Sturm. Beter bekend als Rita Corita, geboren in Amsterdam. Op 24 november 1917 en overleden in Beekbergen. Op 24 december 1998 was ze een Nederlandse zangeres. Ze trouwde met haar accordeonleraar Koen Ooms...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 Muziek. Want al op vroege leeftijd stond hij voor de keus. Tussen een mooie blauwe knoop op rode neus. Hij heeft bewust toen voor de laatste maar gekozen. En heeft gedacht: het gaat al goed zolang het duurt. Maar nu behoort hij tot het volk der matelozen. En als hij drank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 ...heel wat jaartjes geleden samen een programma mee heeft mogen doen. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ze heeft ook jarenlang in Zandvoort gewoond. Ria Valk, we horen er met Leo en daarvoor Herman van Veen. Met een plaatje wat niet helemaal bij deze tijd past. Nou ja, de tijd tussen de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Maar ik vond het toch een leuke plaat. Herman van Veen met Opzij, Opzij, Opzij. En de volgende artiesten is alweer een dame. Wilma Landkroon, geboren in Enschede op 28 april 1957... Nederlandse zangeres die op haar jeugdige leeftijd... onder de artiestennaam Wilma... een bliksemcarrière in het levenslied doormaakte. Haar zuivere stemgeluid was haar handelsmerk. En omdat Wilma op jeugdige leeftijd al fulltime artieste was... en nadien een weinig voortuinlijk levensloop had... wordt ze door velen beschouwd als een slachtoffer... van onverantwoordelijke exploitatie. U hoort er nu Wilma met Zou het erg zijn, lieve opa? Zou het erg zijn, lieve opa? and the Als jij Jeetje Tippel. En daarvoor hoorde u Wilma met. Zou het erg zijn, lieve opa? En de laatste plaat die ik voor u ga draaien. Nou, misschien de ene laatste plaat. Deze plaat is van Wim Zonneveld. Beter bekend als uh, Willem. Nou ja, hij heet officieel Willem. Maar zijn bekende artiestennaam is Wim Zonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt. Uh, Bijna elke week in dit programma gedraaid. Waarom? Omdat hij gewoon een heleboel mooie oud-Hollandstalige muziek gezongen heeft. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Nog een fijn stukje weekend. Uiteraard nog een fijne week. En ik ben de volgende week zaterdag weer. Dus 1 en 2 in de herhaling, want dan wordt dit programma herhaald. En volgende week zondag vanaf 9 uur in de ochtend... ben ik er weer met een lekker bakje koffie. En allemaal mooie plaatjes. Oud-Hollandstalige plaatjes